4 uur. NPO Radio 1. Met Henry Schut en Hugo Borst. Met in de komende uren ruimbaan voor PSV Ajax... en de ontknoping in de Amstel Gold Race. En zo dadelijk het vervolg ook van Groningen-Roda. 2-1 is het daar. En Feyenoord-Utrecht, daar staat het 3-1. Het journaal nu door Megens. Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever... verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Dat schrijft de Sunday Times. De Britse krant sprak met enkele grote aandeelhouders... Die waarschuwen dat Unilever misschien niet de benodigde steun heeft... van de bezitters van driekwart van de aandelen. Volgens Unilever loopt het niet zo vaart. De tegenstemmers zouden geen meerderheid vormen. Tot nu toe zijn er twee Unilever hoofdkantoren in Londen en in Rotterdam. Vorige maand kondigde Unilever aan... dat het alleen nog een hoofdkantoor in Rotterdam wil hebben. Het Israëlische leger zegt de langste en diepste tunnel... tot nu toe ontdekt te hebben vanuit de Gazastrook. De tunnel reikte tot enkele meters in Israëlisch grondgebied maar strekte zich aan de andere kant kilometers ver uit. Hamas zou er vier jaar aan hebben gewerkt. De afgelopen dagen is het bouwwerk gevuld met materiaal... waardoor hij voorlopig onbruikbaar gemaakt zou zijn. Het is de vijfde tunnel die Israël in vijf maanden heeft ontdekt. Minister Blok noemt de berichten die Rusland verspreidt... over het OPCW-onderzoek in de zaak Skripal... een nieuwe vorm van desinformatie... De Russische minister Lavrov zei gisteren dat onderzoek van de OPCW in een Zwitsers laboratorium erop wijst dat het zenuwgas niet uit Rusland komt, maar is ontwikkeld door de Amerikanen en Britten. De conclusies van Lavrov staan haaks op die van de OPCW. In WNL op zondag zei Blok dat de Russen voortdurend bezig zijn mis te creëren over onderwerpen als MH17, de oorlog in Syrië en ook over de zaak Skripal. Opnieuw demonstreren honderdduizenden in Barcelona... voor de vrijlating van de separatistenleiders. Die zijn zes maanden geleden door Madrid opgepakt... vanwege het organiseren van het referendum... over de onafhankelijkheid van Catalonië in oktober. In totaal zitten er negen leiders vast... in afwachting van hun proces. Het weer wisselend bewolkt, nu en dan zon... Landinwaarts inwaarts mogelijk een bui en het is 15 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog een enkele bui... maar vanuit het westen in de middag flinke opklaringen... wordt het iets koeler dan vandaag.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 2-1, we hebben nog 13 minuten. Kan Roda nog uh, tot een gelijkmaker komen in Groningen? In ieder geval gaat er een verdediger uit van Steenkisten weg. Van Kamp erbij naast uh, een combo die al voorin uh, stond. Nog een klein kwartiertje voor Roda op jacht naar een puntje in Groningen. Ook nog een kwartiertje in de Kuip. Feyenoord, Utrecht, Frank. Ja, ik zei bij 3-1, het is klaar. En uh, Giovanni van Bronckhorst is het blijkbaar met mee eens. Robin van Persie eraf, Sam Lasson eraf. We spelen nu aan de buitenkant met Malasia en Basacicoglou. Wel 3-1 tegen Utrecht. Kwartiertje geleden, toen was het een uur voor de wedstrijd... klonk het al alsof het al bezig was in Eindhoven. Amman, en die, hoe is het nu? Hoe vol is het? Uh, even kijken. Ik denk uh, nu voor de helft gevuld. Heel veel rood en wit natuurlijk. En dat heeft niets met Ajax te maken. Uh, het heeft alles te maken met de mogelijke titel van PSV... Het, uh, ze zijn uh, 23 keer kampioen geweest tot nu toe. Uh, de eerste keer in het professionele voetbal was in 1963. En natuurlijk wil Marco van Ginkel de aanvoerder van PSV straks na twee keer drie kwartier voetballen die uh, schaal in ontvangst gaan nemen. PSV doet dat met zeg maar uh, de normale opstelling op één uitzondering na. Gaston Pereiro. Altijd goed in grote wedstrijden. Speelt in plaats van Ramselaar. En als uh, PSV liefhebbers dit geluid horen op de achtergrond, dan weten ze dan komen de spelers het veld op om zich warm te lopen. En dat gebeurt dan ook. Ook Bergwijn speelt... En voor de rest allemaal de bekende namen. Met uh, natuurlijk uh, heel weinig doelpunten tegen in thuiswedstrijden. Maar negen. Maar uit hebben ze er wat meer tegen tegengegeven. Onder andere drie tegen de tegenstander van vanmiddag. Ajax. Ja, en wat kan Ajax hè? vanavond of vanmiddag vanavond in Eindhoven? De rol van partypoeper. Die willen zij toch uh, vervullen. Dat is uh, het doel van Ajax. Het feestje van PSV-verpesten. Ajax won de drie topwedstrijden die het dit seizoen speelde Twee keer tegen Feyenoord en in Amsterdam tegen PSV. En waarom zou het nu dan niet gaan Opnieuw in Eindhoven tegen datzelfde PSV. Dat zal de gedachte zijn van Erik Ten en zijn ploeg. De laatste strohalm om het seizoen, de titelstrijd... een heel klein beetje spannender te maken. Die zal Ajax met beide handen willen aangrijpen. Het gaat om de eer, maar het gaat natuurlijk ook om de titel. Want het is nog niet gespeeld totdat het mathematisch onmogelijk is. Nog drie kwartier en dan eindelijk PSV tegen Ajax. Ja, en dan is onze zendtijd exclusief voor die wedstrijd... en voor de ontknoping van de Amstel Goldrace, Gio Lippens. We hebben nog 43 kilometer te rijden, de Gulpenberg hebben de koplopers zojuist gehad. Voorsprong 2 minuten 30 op het peloton. En in het peloton missen we twee winnaars van monumentale klassiekers... in de afgelopen jaren. Uh, Nicky Terpstra, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen... is eraf gegaan in de beklimming van de Loorberg. En dat gold ook voor Wout Poels. Een paar jaar geleden winnaar nog van luik luik Het komt allemaal nog veel te vroeg voor hem... na die steutelbeenbreuk in parijs nice De hockeyers van Rotterdam en de laatste strohalm tegen Krijn. Ja, die laatste Stralholm leeg leeggepakt te worden door Rotterdam. Althans, ze kwamen op gelijke hoogte via Jeroen Hersberger. Hij maakte zijn 22e van het seizoen. Maar meteen de tegenaanval leverde ook een doelpunt op. En dat was een minuut daarna stond Kampong weer op een 3-2 voorsprong. Kwirijn Kaspers uh, maakte hem. En nu mag Rotterdam een strafcorner gaan nemen. En ze staan inmiddels klaar. 3-2 is de stand dus in het voordeel van Kampong. En we hebben hier nog een kleine 7 minuten te gaan. FC Groningen tegen Rode JC en het is spannend. Ja, gelukkig wel. Dat doelpunt van Koem uit de corner. Dat heeft de spanning in de wedstrijd teruggebracht. Nog 10 minuten plus extra tijd. Er is behoorlijk wat gewisseld. Drie keer inmiddels door Roda. Twee keer door Groningen. Dus komt er nog wel de nodige extra tijd bij. Want zojuist is Van Nieuw op de linksbackpositie gaan spelen bij Groningen. Daar waar Amir Absalem stond. Van die raakte geblesseerd. Vrije trap Gustafsson. Oh, dat is een vuurpijl. Wordt nog wel richting het doel gekopt. Nee, toch niet. De bal komt vanaf de linkerkant. Ging hoog de lucht in via. Ja, het been van Gustafsson. En uiteindelijk kunnen ze er niets mee met Roda in, Maar de bal komt wel terecht bij de keeper van Roda. Iedereen staat op de helft van Groningen. Want Roda, het is allemaal nog wel wat wiebelig, het aanvalspel. Maar Roda wil die gelijk maken. Het stond 2-0 voor thuis tegen Roda toen het 2-2 werd. En toen kwam Groningen dus, dus terug... Gustaf Sommer, twee doelpunten, heeft nu de bal op de middenlijn in de middencirkel. Staan nu met z'n drieën achterin met het inbrengen van Van Kamp bij Rode JC. Aan de rechterkant is het Koem, dan Rosheuvel. We zien hem wat meer. Schoot zojuist ook een keer op het doel. Rosheuvel naar de achterlijn. Wil dan langs een tegenstander. Dat is Memisevic, dat lukt niet. Afvallende bal is voor Van Kamp en die kan draaien en schieten. Maar schiet hem over het doel heen van pad. Dat doet hij van 15 meter. Dat is een mogelijkheid voor Jornem Van Kamp, de Belg, maar... Maar het mag niet zo zijn. En dan is het Wierik. Die maans even de fanatieke aanhang van FC Groningen. Achter het doel van Sergio Pat besluit op te jutten. Want Groningen heeft de steun van de eigen aanhang nodig. En inmiddels ja, wordt er ook gezongen door die aanhang. Pat neemt wat tijd om de doeltrappen te nemen. Het is sfeervol. Groningen wil dit vasthouden. Maar het is echt nog niet voorbij... Want uh, nog meer dan acht minuten. En wat ik zeg, plus blessuretijd. 2-1 nog wel voor FC Groningen tegen de Ploeg uit zuid limburg De Amstel Gold Race, als die kopgroep straks gepakt is, Gio. Wie verwacht jij dan zoal in de finale? Nou, ik verwacht vooral uh, de mannen bijvoorbeeld van Bahrein Merida. Want die rijden op dit moment uh, hard op kop. Uh, we zien daar uh, onder andere Gasparotto. Die is opgeschoven. Winnaar trouwens van uh, de Amstel Gold Race in het verleden. Uh, Nibali zagen we me daarmee vooraan. zitten. Sonny Colbrelli die daar moet werken. Maar ja, die ook nog een hele snelle sprint heeft. Dat is... Echt een gevaarlijke ploeg hoor. Peter Sagan is trouwens ook naar voren geschoven. Julian Alaphilippe ook. Ja, en dan heb je toch wel weer een paar van die grote favorieten die zich nu al laten zien. Omdat we zo meteen ja, de opeenvolging krijgen van interessante heuvels. We krijgen eerst de Kruisberg. Dan krijgen we de IJzerbosweg. Bosweg. Dan gaan we zo langzamerhand in de richting van de Keutenberg. En daar moet het dan allemaal gebeurd zijn. Er zal toch echt wel wat gaan gebeuren. Net als vorig jaar, het jaar dat Philippe Gilbert met een scheurtje in zijn nier na een valpartij de koers won. Gilbert die toen de koers uh, toch vroeg openbrak. En dat zal vandaag ook gebeuren. Want kijk je naar het peloton, dan zie je echt één lang lint. En Peter Sagan gewoon op de derde plek daar in dat uh, peloton. Achter de twee mannen van Bahrain Merida. Achter uh, uh, die oud-winnaar van de Amstel Gold Race, Gaspar Rotto. Dus de favorieten, ze weten dat het nu gaat gebeuren in de komende kilometers. Nu nog even op een lange, brede weg. Maar dat lint is zo verschrikkelijk lang. En die voorsprong, die loopt terug. 2 ja, minuten en 30 seconden. Het was uh, mooi te zien net, aan de ene kant uh, die sliert. Uh, dat er waren vooral nog volgers die de Gulpenberg opreden. Die hele steile beklimming op de smalle weg. En uh, wij rijden op de brede weg aan de andere zijde. Eigenlijk na de afdaling weer rechts om die Gulpenberg heen. Met uh, de kopgroep zijn er weer negen. Het waren er even acht. Want op die Gulpenberg moest uh, Willy Smit uit Zuid-Afrika. Moest de rol lossen. Maar hij is inmiddels weer uh, teruggekeerd. Maar het zal niet lang meer duren denk ik. Voordat hij opnieuw eraf moet. Omdat het ook niet lang meer duurt. Voordat de brede weg wordt verlaten. En dan gaan we dus een hele lange zone in. Met allemaal smalle wegen. Te beginnen dus met de Kruisberg. 600 meter slechts lang. Maar wel een uh, stelstuk erin van 15,5 procent. En 8,8 procent dan gemiddeld. En die Kruisberg die doemt op links vooraan. Eigenlijk na het dorpje Waalwieler. Waar we dan zo dadelijk uh, naartoe gaan rijden. Helemaal aan de linkerkant van de weg rijdt het negental. Met nog een dikke twee minuten voorsprong. Meer is het niet op het peloton. En dan gaan we zo beginnen dus aan die Kruisberg. En dat zou me niet verbazen als op de plek waar Philippe Gilbert... vorig jaar de aanval inzette, de eerste aanval, het weer gaat gebeuren... dat we in ieder geval we vanuit het peloton in eerste aanvallen gaan zien. Een paar minuutjes heeft Rotterdam nog maar, hè, Krijn? Ja, maar het is wel weer 3-3 geworden, Henry. Want er is een strafcorner benut door Rotterdam. Het was Jeroen Herzberger die zo even de bal keurig achter David Hart wist te werken. Dat was de zevende strafcorner van Rotterdam in deze wedstrijd. En steeds werd er uitstekend uitgelopen aan de kant van Kampong. Maar nu was hij wel raak. Jeroen Herzberger maakte zijn tweede in deze wedstrijd. En dat betekent dat zijn persoonlijke score aardig gaat oplopen. Hij komt op 23 in totaal in de Nederlandse hoofdklasse. Maar goed, wat heeft Rotterdam eraan als er hier niet wordt gewonnen? De concurrent om die vierde plaats. Het is oranje-rood staan nu op gelijke hoogte 1-1 tegen Bloemendaal. Ook daar... Natuurlijk belangrijke ontwikkelingen. En dan die inhaalwedstrijd van Rotterdam. Nog komende week voor de boeg. En inmiddels heeft Rotterdam de keeper eraf gehaald. Ze hebben een extra veldspeler. Met nog anderhalve minuut te gaan. Het is Bakker die de bal heeft namens Rotterdam. En de Rotterdammers gaan nog een keer aanvallen. Met man en macht nu op weg naar de cirkel van Kampong. ze dus even kijken wat eruit gaat komen uit deze aanval. Waar is Hetsberger? Hij staat in de cirkel. Bal komt daar niet aan. Wordt heel goed verdedigd door Kampong. En dan is het Kampong dat omschakelt met Björn Kellerman. En dan is het oppassen geblazen. 1 minuut 15 staat de klok. Maar daar kan nog wel tijd bij gaan komen. Want er is geen officiële wedstrijd. Tafel, zoals dat heet. Maar eh, Rotterdam op gelijke hoogte. 3-3 drankzijde strafcorner van Jeroen Herzberger. Met nog een hele spannende minuut te gaan in Rotterdam. Fijn dat op Roze tegen Utrecht, Frank. Ja, vijf minuten nog. Geen probleem voor Feyenoord dat deze wedstrijd... ja, de competitie was al een tijdje niet meer zo belangrijk... maar deze was toch nog wel even belangrijk... om geen Europese play-offs te hoeven spelen voor Feyenoord. Daarvoor moest gewonnen dan wel gelijk gespeeld worden. Winst betekent acht punten voorsprong... met nog drie wedstrijden te gaan op FC Utrecht. Dat is veilig dus, voor wat betreft die uh, Europese play-offs. Daar hoeft Feyenoord straks niet meer aan te beginnen... nadat ze de bekerfinale hebben gespeeld. Die zijn aan de competitie gewoon klaar. Dat is een prettige uh, wetenschap... Voor Feyenoord, daar hebben ze vandaag ook hard voor gewerkt. Niet goed voor gevoetbald, want verre van briljant... dat was FC Utrecht ook niet... Maar uh, wel gewoon gewonnen. Daar ziet het in ieder geval naar uit. Utrecht probeert nog een beetje aan te dringen. Hij heeft Gertler binnen de lijnen gebracht. Hij heeft ook Kali binnen de lijnen gebracht. Die kwam overigens voor Ayub. Die kreeg nog een, een, een bescheiden open doekje. Maar een open doekje was het van de Kuip. Zeg maar een soort van tot volgend jaar. Volgend seizoen in ieder geval. Want het wordt nog dit jaar natuurlijk uh, begonnen. Het volgende uh, seizoen. Feyenoord probeert intussen uit te verdedigen. Toch weer druk van FC Utrecht. Als Van Beek die bal lang gooit. In de richting van Basikoglu. Oeh, De verdediger zit daar. Uh, mis, dat is van de Marel, raakt de bal nog wel aan. Maar bovenop zijn kruin, bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. En dus mag Basel daar gaan ingooien. Wilt dat eigenlijk liever niet, wil het aan Dix laten. Gooit uiteindelijk die bal naar Dix. En dus kan Feyenoord deze wedstrijd gewoon op het gemakje uitspelen. Zo ziet het er ook uit. Zonnetje is inmiddels gaan schijnen ook. Het wordt tijd voor bier en terrassen, denk ik, in Rotterdam. Tot seconde, hockey ook in Rotterdam. Krijn? De klok staat inmiddels op nul, maar de tijdwaarneming ligt bij de scheidsrechters. Zij hebben de zuivere speeltijd. En dan is zo even een strafcorner gegeven aan Kampong in die slotfase van de wedstrijd. Met een stand van 3-3. En bij Kampong is het pas de tweede strafcorner van deze wedstrijd. Zij hebben natuurlijk de specialist in de gelederen, Martijn Havinga die in stelling gebracht kan worden. Hij staat al klaar op de kop van de cirkel en inmiddels... Gaan de, de mannen van Rotterdam de maskertjes opzetten. Als Kampong zich klaarmaakt voor het nemen van deze strafcorner. 3-3 de stand. En dat ja, is natuurlijk belangrijk dat Rotterdam hier deze wedstrijd niet verliest vandaag. En moest eigenlijk gewonnen worden. Maar zo even de laatst gemelde stand uit Eindhoven was 1-1 tegen Bloemendaal. Ja, het lijken dus Kampong en Bloemendaal te worden. Die gaan vechten om de eerste plaats in de hoofdklasse in de reguliere competitie. Dat geeft een thuisvoordeel bij een eventuele derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs. Maar goed, dat is nog eventjes niet... Te ter zaken doen in deze wedstrijd. Het gaat hier om de winst. Het staat 3-3. Kampok staat klaar voor het nemen van de strafkorner, Want uh, daar staat Haviga. Inderdaad op de kop van de cirkel. Als die bal wordt aangegeven door de aanvoerder, door Sander de Wijn. Haviga kijkt, gaat die bal genomen worden? Nee. er is te vroeg bewogen, denk ik. Ja, op de doellijn. En dat betekent dat Rotterdam een speler weg moet sturen... En dat is in dit geval de man die twee keer scoorde, Jeroen Herzberger. Hij scoorde vanaf de kop van de cirkel uit de strafcorner en het doelpunt daarvoor. Dat was de 2-2 voor Rotterdam. En hij moet dus plaatsmaken. Dan staat er een speler minder op de doellijn. En dan is het opnieuw Kampong dat klaar staat met Martijn Havinga op de kop van de cirkel. Daar komt Havinga, daar komt Havinga en hij scoort. En dan zal dit ongetwijfeld de beslissing zijn in de wedstrijd. 3-4. Havinga scoort voor Kampong. En dan ja, mag er zo dadelijk nog een paar seconden gespeeld gaan worden misschien. Maar in ieder geval... ja. Het is HVG. Uh, hij scoort 3-4, is de stand. Kampong benut de strafcorner. Groningen, Rodier C. De gemoederen lopen hoog op daar, uh, Ragnar. Ja, een beetje ruzie her en der, gele kaarten. Laatste minuut, 2-1 Groningen. Uh, en de Swaber, de trainer van de thuisploeg, is er toch niet helemaal gerust op. Want brengt uh, Kasper Larsen nog in de ploeg voor Roesvits. Een verdediger voor een middenvelder om die 2-1 op het bord te houden. Ja, en de combo deed zojuist uh, heel mans. Als je dan keek wat hij echt precies deed, maakte zich wat breed. Ging even stoer voor het Te Wierik staan. Maar uiteindelijk was het allemaal niet zo heel ernstig kreeg hij geel en dat was een terechte straf. En Miese Vies juist ook geel. Daar was niets aan de hand. Een sprint wel. Met diezelfde de gombo. liepen naast elkaar. De spits die viel. De spits van Roda. En Micevic geel. Mist de wedstrijd. De donderdagavond in de Galgenwaard. En eh, FC Utrecht. Vanwege een schorsing. Nou komt er nog iets van Roda. Want eh, we zien wel aanvalspel. Maar het is niet verfijnd genoeg. Om Groningen echt in de problemen te brengen. Hoewel de thuisploeg wel achteruit wordt gedwongen. Nu een overtreding op Gustafsson. Op een hele aardige plek. Ja, vier minuten extra tijd Er zijn blessures geweest, wissels geweest. Dus ik kan Lindhout, de scheidsrechter uit de Bollenstreek, wel volgen. Dit is een vrije trap op een metertje of nou, 22 van het doel. Vanuit het doel van Groningen, verdedigd door Pat, is dat links voor hem. Voor mij is het rechts van het doel wat. En Gustafsson, die heeft een hele behoorlijke trap kijken of hij kan scoren. Dat deed hij vorige week tegen Peck Zwolle. Toen Roda met, met 3-2 won. Is het verdiend als het gelijk wordt? Nou, wat mij betreft niet echt. Maar uh, overhand was er wel wat meer in die eindfase van Rode JC. Ten opzichte van FC Groningen. Zo is het ook. Dit is een van de laatste mogelijkheden. Voor de bezoekers uit uh, Zuid-Limburg. Gustafsson, Daar is zijn trap. Wipt hem eigenlijk omhoog. Dan moet er worden gekopt door iets of iemand. Koen moet dat doen. Maar die komt niet tot een kopbal. Want die bal wordt door Groningen uitverdedigd. We spelen nog wel meer dan drie minuten. Het is 2 tegen 1 bij Groningen-Roda. Feyenoord-Utrecht, Frank. Extra tijd, twee minuutjes. En uh, die extra tijd is al ingegaan. Utrecht probeerde nog even een penalty te krijgen. Bij een inzet van Gutler, waar uh, hij met een gestrekt been inging. En uh, Van der Heijden deed dat ook. Uiteindelijk raakte Gutler de bal. En uh, ook Van der Heijden. Daar ging Bas daar juist niet mee in het verzoek. Met name van de aanvoerder Willem om toch nog een penalty cadeau te geven. En dus er staat er nog altijd 3-1 voor Feyenoord. Dat nu wel even moet verdedigen. Emanuel Son die de bal over de hele gooit in de richting van Klaiber. Keurig in de voeten aangespeeld. Dan moet die voorzet nog komen. In ieder geval de achterlijn gehaald. Aangetikt ook. En dus een vrije trap. Net buiten de 16. Want aangetikt door Malasia daar. En uh, nog een vrije trap op een gevaarlijke plek. Waar Feyenoord nog even alert moet zijn. Om te voorkomen dat die aansluitingstreffer nog valt. Dat er in de laatste, nou ja, het zal 10 seconden zijn. Veel meer ook niet. Dat Utrecht toch nog denkt, we gooien die bal nog één keer naar voren. Om te kijken of we stiekem nog 3-3 kunnen maken. Niet dat ze er heel veel mee gaan opschieten. Als het gaat om uh, de stand in uh, de Eredivisie. Want Feyenoord gaat vierde worden. En Utrecht gaat vijfde worden in deze competitie. Of er moeten hele rare dingen gaan gebeuren in die laatste drie competitierondes. Maar daar gaan we nu niet meer van uit. Die vrije trap staat er in ieder geval nog wel. En iedereen van Utrecht is wel zo'n beetje in het strafschapgebied van Feyenoord. Op Kalina. de vrije trap gaat komen. Van Labiat laag voor de goal langs. Daar staan vier Feyenoorders om te voorkomen dat die bal uiteindelijk voor de goal gaat komen. En dus gaat het ook niet gebeuren. Bal over de zijlijn. Dan moet Utrecht gaan ingooien. Niet echt iemand te vinden die daar zin in heeft. Klaiber werkt zich met de nodige moeite richting de zijlijn om dat nog uiteindelijk te gaan doen. En dan zegt hij, nou ja, als jij geen zin meer hebt, ben ik er ook wel klaar mee. In de Kuip Feyenoord. In ieder geval veilig vierde dit seizoen. Nu op richting de bekerfinale tegen AZ. Volgende week zondag. Dat is dan weer belangrijk. Utrecht wordt dit jaar vijfde. Groningen, Roda, slotseconde. Ja, een minuutje, meer zal het niet zijn. Groningen leidt met 2 tegen 1. Roda nog een keer met de moed De wanneer. Bal ingebracht door Bangaard. Bal weggekopt door Larsen naar de buitenkant, rechterkant. Van het veldbal opgepakt door Rodiër SC. Voorzet zou kunnen gaan komen. Goede kapbeweging. Is dat nou koem? Je verwacht het niet. Maar zijn lage voorzet wordt eruit gehaald bij het 5-meter gebied. Het 5-meter gebied van FC Groningen. Maar het is nog niet voorbij, het is 2-1. Groningen won één keer in de laatste 14 wedstrijden. Het is onvoorstelbaar. Maar dit zou de tweede kunnen worden. Hoewel er nog druk is met Aouassan. Linkerkant een uithaal. Met het 3-4. Naast het doel van 17 meter probeert Adil Aouassan het. Ja, dan denk ik dat het wel bijna voorbij is. Dan zal Roda blijven staan op 26 punten. Dat zijn er vier stuks minder dan Nak op de veilige plek. 15. En Groningen ja, dat gaat naar 33 punten. Zeven meer dan Rode JC. Dat voelt hier toch als over- en klaar. Maar teleurstellend jaar. Dat blijft het voor Groningen. Natuurlijk. Maar we zullen Groningen echt wel terug gaan zien. Komend seizoen. In de Eredivisie. Daar waar het thuis hoort. Hoewel dat misschien voor Rode ook wel hoort. Maar die ploeg zal er de komende weken nog even hard. aan moeten gaan trekken. Lindhout zegt tegen Sergio Pat. Schiet op. Want ik wil die bal nog één keer het veld inzien. En dat is nu gebeurd. Komt er nog één keer een aanval. Een aanval van Rode. JC Lindhout kijkt op het horloge. Een vreugde explosie toch. Want dit voelt blijft behoud voor Groningen. 33 punten nu Roda het kwam te laat. Die ja, aansluiting van Koen. En Groningen dat uh, ja, mag met uh, een goed gevoel donderdagavond naar Utrecht. Roda krijgt woensdagavond PSV op bezoek. Ja, en wordt dat een PSV op jacht naar een landstitel? Of wordt dat een PSV met het champagne nog in de onderbenen? Wat denken jullie eigenlijk? Oeh, jeetje. Gaat PSV het doen is eigenlijk de vraag. Het kan, ja. nog, het kan ook de kampioenswedstrijd van PSV worden. Als het gelijkspel wordt straks. Bijvoorbeeld. Ja. Zeker. En dan ja. willen ze het dus niet bij Roda natuurlijk. Nee, nee, dat is er niks aan als je dat midweeks moet doen. Dan zullen ze trouwens het feestje wel in het weekend vieren, neem ik aan. Als dat zo zou moeten. Nee, maar Hugo, gaat PSV kampioen worden zo meteen of worden ze het niet? Ja. Oké, okay, dat was het ja, wel even benieuwd. Dat is een duidelijk antwoord. De groeten uit Groningen. Dank je wel. <laughs> Hoe liep het hockey af, Krijn? Een overwinning voor Kampong. 3-4 in een wedstrijd die Rotterdam eigenlijk moest winnen. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat Rotterdam de hele wedstrijd in de achtervolging moest. Want ja, ze moesten concurrent Oranje-Rood in het spoor houden. En daar bij Oranje-Rood hebben ze gelijk gespeeld tegen Bloemendaal. En dat betekent dus dat na de nederlaag van Rotterdam en de overwinning van Kampong. Oranje-Rood weer een puntje is uitgelopen. Dat het inderdaad een kwestie is van het feit dat, ja, dat de kans dat Rotterdam de playoffs nog gaat halen. slechts een theoretische kans is. Want Oranje-Rood gaat dat soort aantal punten natuurlijk nooit meer in het verschil is nu wel heel erg groot. 42 voor oranje rood 35 voor Rotterdam na de nederlaag tegen Kampong. En dus is de stemming hier in Rotterdam niet al te best naar de nederlaag tegen Kampong. We hebben drie uitslagen van de vier wedstrijden van vandaag in de Eredivisie. NAC: Willem II werd 2 werd 1-2. Groningen-Roda 2-1 en Feyenoord FC Utrecht 3-1. Het betekent, zoals Frank Wielhuis al zei... dat ze toch eigenlijk weer een beslissing te pakken hebben. Feyenoord zal hoogstwaarschijnlijk vierde worden... en rechtstreeks Europa ingaan. Dat kan nog rechtstreeks en nog beter als het de Beker wint volgende week. Utrecht gaat waarschijnlijk vijfde worden... en dat betekent play-off voetbal. En onderin is er nog steeds spanning... maar die is voor sommige ploegen wat minder geworden. Groningen staat nu zeven punten boven de zestiende plaats... door die overwinning, Willem II ook... Uh, en dat betekent dus dat die twee ploegen zich wel veilig zullen wanen. Voor NAK is het nog even spannend, want dat staat maar vier punten boven Roda... dat weer twee punten meer heeft dan Sparta... dat weer vier punten meer heeft dan Hekkensluiter FC Twente. Niets is beter dan met jou de koud rotzeren... Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Met poking, ah, en met talking tussen je spanden, en dan ziet er Ben je wel eens in Zoutenlanden geweest? Nee, jij? Ja, is heel mooi. Heel zonnig. Fijn strand. Ja, zeker komende week, want het wordt ontzettend lekker weer. Daarover zo dadelijk meer. Eerst even naar de Amstel Race, Gio. We krijgen een demarrage van Jon uh, Itzaghiere die wegrijdt uit het peloton. Het peloton rijdt trouwens op 1 minuut en 25 seconden... achter de koplopers aan, de uitgedunde kopgroep. En we hebben inmiddels al een paar bergjes gehad... waarvan we verwacht hadden dat daar wel de strijd geopend zou worden. De Kruisberg is geweest, de IJzerbosweg is geweest. Nu zijn ze ook bovenop de Fromberg. Ja, en het enige wat we hieruit hebben gezien... is dus inderdaad die aanval van Itagire, de man die zo geweldig goed reed... in de, de ronde van Baskeland, die, die zich daar liet zien... en toch zich wel aandiende als een van de schaafdrukken. Favoriete voor deze ronde. Maar ja, wat moet je als je Jon Isakire heet... en je rijdt in één ploeg met Vincenzo Nibali... met Sonny Colbrelli... met Enrico Gasparotto. Tweevoudig winnaar van de Amstel Gold Race. Gasparotto won in 2012 en 2016. Ja, dan kun je maar beter op deze manier... gewoon proberen om weg te rijden... voordat uiteindelijk die, al die andere grote mannen... zich gaan roeren in de finale. Isakire dus uh, in de achtervolging op de kopgroep. En die kopgroep, ja, waar bestaat die eigenlijk nog uit, was? Die kopgroep zijn er nog... Uh... Zes, uh, of eigenlijk vijf en een half, want er is er eentje die het verschrikkelijk moeilijk heeft. Lawson Craddock, die rijdt uh, voor de Amerikaanse ploeg EF Education First. De ploeg met die bijna onuitspreekbare naam. Gramei zit er verder nog bij. Bono, Riesebeek, heel goed hoor. Van Rompot Nederlandse Loterij. Dunbar en Preben van Hekken, de Belgisch kampioen. Van uh, twee, drie jaar geleden moet ik zeggen. Gaan nu beginnen aan de Keutenberg. Jawel, de volgende scherprechter. Helling 32 van de 35. 1200 meter lang. Maar dat beginstuk, dat stuk met uh, 20 procent. Dat is dat hele zware stuk. Dat is die muur. Wij zijn nu tegenaan Denderen. En waar dan dadelijk Jon Izagieren als eerste van de achtervolgers ook tegenaan gaat knallen. En dan ben ik benieuwd of dit dan de plek is... waar een van de favorieten, de echte grote favorieten... zich toch uh, gaat tonen. Want als je hier probeert weg te rijden en het lukt... en je hebt een gaatje... ja, er zijn niet zo heel veel brede wegen meer... tussen nu en de finishlijn strakjes... Uh, bovenop uh, de Kouwberg. aan het einde van deze Amstel Gold Race. Als we dadelijk deze Keutenberg gehad hebben... zijn we op 28 kilometer van het einde. En dan gaan wij zo eens eventjes een plekje zoeken... Langs. De kant om de schade op te nemen. Hier een ruime minuut achter de koplopers bij dat peloton. NPO Radio 1. Het is half vijf, door De hele dag is er weer actie gevoerd bij de Oostvadersplassen... tegen het voerbeleid van de provincie. Vannacht lieten actievoerders tientallen kruisen... en een doodskist in het natuurgebied achter. Vanmiddag was er een stille tocht bij het provinciehuis. Actievoerders zeggen dat de acties harder worden... als het afschieten van de grote grazers niet stopt. Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever... verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Dat schrijft de Sunday Times. Volgens de Britse krant waarschuwen enkele grote aandeelhouders... dat Unilever misschien niet genoeg steun heeft... van de bezitters van driekwart van de aandelen. Volgens Unilever loopt het allemaal niet zo vaart. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn twijfelt aan de wettige basis... voor de vergeldingsaanval op Syrië van gisternacht. Hij zei tegen de BBC dat hij die alleen zou steunen... na een uitspraak van de VN-veiligheidsraad. En het Israëlische leger heeft een grote tunnel ontdekt... die vanuit de gazastrook, gazastrook naar Israël liep. Hamas zou daar vier jaar hebben gewerkt. De tunnel is de afgelopen dagen gevuld met materiaal... waardoor hij volgens het leger voor langere tijd nutteloos is. Ik heb het al verklapt, Willemijn Hubert. Er komt ontzettend mooi weer aan. Hè? Nou, maar volgens mij kan je het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Toch? Nee, dit dus doe maar. <laughs> dus doe maar. Nou, we moeten nog even of hebben nog even een dagje te gaan met bewolking. Dat is morgen met misschien een verdwaalde bui. Maar morgen in de loop van de middag merken we al dat de zon steeds vaker gaat schijnen. Wel hebben we dan nog een wind uit het zuidwesten. Um, dat betekent dat de temperatuur nog niet super hoog uitkomt. Het gaat of nou 17, denk ik, in het zuidoosten, 12 op de wadden. Wat trouwens al wel iets norm, ruimer is dan wat we normaal zouden mogen verwachten deze tijd van het jaar. Maar het kan nog warmer en dat gaat eigenlijk vanaf dinsdag uh, gebeuren. Dan uh, komt het oosten en zuidoosten al boven de 20 graden uit. Steeds meer zonneschijn, vanaf woensdag volop uh, zonnig. En dan op heel veel plaatsen in ons land temperaturen van plus 20. Met Misschien later in de week wel 25 graden. Heerlijk. Ja. Radio 1, NOS langs de lijn. Hoezeer gaat de zon schijnen boven het stadion in Eindhoven en voor welke ploeg vooral? Want het is niet zomaar een wedstrijd, die kampioenswedstrijd van PSV. Het is tegen de nummer 2 Ajax. Dat is ook vecht voor zijn laatste kans om nog ergens een strohalm te grijpen richting een titel. Matthijs Westraat, jij bent er al de hele middag. Jij sprak al met Guus Hiddink. Wat heb jij meer gezien aan de belangrijke mensen? Want die komen dan af op zo'n wedstrijd, hè? Ja, nogal, Henry. Uh, het zijn er echt heel veel te veel om ze allemaal te benoemen. Maar het zijn ja, mensen vanuit allerlei geledingen. Uh, bijvoorbeeld kwam ik uh, tegen Sven Kramer. En ik vroeg hem wat hij hier toch in vredesnaam kan doen. Ja, even kijken. Even kijken. Voetbal kijken. Een mooie wedstrijd. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik heb er veel zin in. Ja. Wat heb je met PSV? Nou, ik ben hier op uitnodiging van PSV. En uh, onze sponsoren van de schaatsen uh, en wielerploeg Lotto Jumbo zijn natuurlijk uh, die hard PSV-fans. Dus uh, ja, ik uh, kon niet ontbreken vandaag. Nee. Ja, heb je vandaag nog een klein beetje voorkeur? Nou, nee, uiteindelijk, ik kom natuurlijk uit Heerenveen. Jeetje, jeetje, jeetje, en uh, jeetje, jeetje, jeetje, ik zit onder druk, ik zit onder druk. Dus, uh... nou, van Naomi, moet je het eerlijk zeggen. Ja, van Naomi. Maar Naomi is, is voor Ajax. Tof, ik dus dan ben jij voor PSV? Ik laat het even in het midden vandaag. Ja, veel plezier. Jo, hi, hi. Ja, politiek correct, Sven Kramer in dit geval. Uh, Matthijs, ja, het is natuurlijk uh, uh, PSV boven alles daar. Uh, hoeveel Ajax-fans heb je gezien en durven ze zich te roeren? Nou, eigenlijk niets. Nee, nee, ik zie alleen maar PSV-fans. Ik moet zeggen, ik sta nog steeds buiten het stadion. En het is hier inmiddels uh, oorverdovend rustig. Uh, alles en iedereen uh, zit binnen. Ik hoor het ook over de muren van het stadion heen. Schalmen hier. Het, uh, het kookt daar binnen ongetwijfeld. Maar hier buiten is het inmiddels heel rustig. Nee, ik heb weinig Ajax-fans gezien. Ze zullen er zijn. Maar dat gaat via allerlei andere wegen. Maar de PSV'ers zijn er en uh, belangrijker nog. Ze zijn er klaar voor, voor een feestje. Over dik 10 minuten begint de wedstrijd. Martijn van der Zanden is uh, elders in Eindhoven. Martijn, jij bent bij Amateurclub Club Tivoli. Waarom daar? ja. Nou, in de kantine hier zijn, er, nou ja, ik denk inmiddels 40, 50 mensen wel verzameld. Om op het grote scherm straks de wedstrijd natuurlijk te gaan kijken. Veel PSV-shirtjes hier. En uh, ja, de spanning loopt hier natuurlijk ook wel een uh, beetje op. Het was sowieso spannend, want jij voetbalde in Tivoli 1. Ja. jullie kwamen met 2-0 achter, maar? Ja, het is 3-2 uiteindelijk geworden. En uh, 88 minuten uh, scoort op uh, de laatste doelpunt. Uh. Is dat ook het droomscenario voor de wedstrijd van, uh, van vanmiddag? Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop natuurlijk dat, uh, dat PSV wint van Ajax. Het zal het mooiste zijn in het laatste minuut natuurlijk. In de, de laatste minuut ook nog. Had je eigenlijk niet liever zelf in het stadion willen zitten? Ja, natuurlijk. Dat is uh, het allermooiste. Daar is uh, de sfeer uh, nog mooier dan uh, eigenlijk hier. Maar ja, uh, ik was net te laat voor een kaartje. Ik moet zeggen, de sfeer zit er hier toch ook wel gezellig in, hè? Ja, nee, klopt. Uh, al mijn vrienden zijn hier, dus uh, dat is altijd goed. Het bier vloeit rijkelijk, dus dat gaat wat dat betreft ook goed. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij. Dan heb jij geloof ik ook een broer en die is ook fan van een club, hè? Ja, die staat uh, helaas voor Ajax. Uh, dus het is een goede strijd tussen ons. Maar ja, uh, ik hoop natuurlijk dat wij winnen en dan uh, kan ik hem uitlachen. Uh, hij, hij loopt hier ook rond, hè? Ja, hij loopt hier uh, helaas in een Ajax-shirtje, dus dat is uh, wel heel erg. Ik moet wel zeggen, hij is absoluut de uitzondering hier... Want het is toch inderdaad voornamelijk natuurlijk wel PSV wat hier de klok slaat bij deze amateurclub in Eindhoven. En ja, nog een kwartiertje, iets minder dan, dan gaan ze beginnen. Dus iedereen gaat inmiddels richting de grote schermen om het daar, om het daar te gaan kijken. En de spanning loopt hier dus flink op. Ja, minder dan 10 minuten is het zelfs. Martijn, jij gaat de binnenstad in om te kijken wat daar allemaal gebeurt tijdens de wedstrijd. Wij gaan naar bijna de finale, of mag je het al finale noemen, Gioterskoersen. Dit is de finale. Twee man uh, weggesprongen uit het peloton. En niet de minste namen. Want uh, Lan, of, uh, Landa uh, uh, Isagire is uh, teruggepakt. John Isagire. Een van die schaduwfavorieten. Maar we hebben nu twee mannen die weten wat het is om de Amstel Gold Race te winnen. Enrico Gasparotto. Dus twee keer al winnaar van deze koers. De laatste keer in 2016. En daarbij zit ook Roman Kreuziger. Die uh, ook al uh, in zijn carrière een keer de Amsterdam Gold Race is, uh, heeft gewonnen. Dat is uh, vijf jaar geleden gebeurd. In 2013. En die twee, die die Hebben nu een klein gaatje op een peloton. Waar ik zojuist zag dat met name Bouke Mollema. Nederlander daar nog in ieder geval in. Dat hij het moeilijk had hoor. Dat hij problemen had om aan de staart van dat pelotonnetje bij te blijven. Verder veel grote namen daar. Vooral Peter Sagan natuurlijk. Michael Matthews. Maar Sagan vooral maakt indruk met de manier. De gemakkelijke manier waarop hij trapt. En waarop hij voortdurend de, de voorste rijen van dat peloton te vinden is. Sagan die trouwens zojuist ook wel even in een bocht. Uh, ja toch afsneed. En uh, eigenlijk reed op een plek waar hij niet mocht rijden. En ik ben benieuwd. Of die jury dan inderdaad nog naar de video kijkt. Maar laten we hopen dat ze dit gewoon door laten gaan. Want er was geen gevaar verder. Maar ja, Luke Rowe zal er misschien anders over denken. Want die werd door de videoscheidsrechter uit de Ronde van Vlaanderen gehaald. Omdat hij achter het publiek langs reed op een uh, fietspad. En dat was een stuk gevaarlijker dan wat uh, hier Peter Sagan liet zien. Kijk nog even op de staart van het uh, peloton. Daar zie ik ook nog wat mannen van uh, Lotto Jumbo. En onder andere Bram Tankink die daar uh, in ieder geval heeft aangesloten. Robert Geesink zit daar in elk geval nog bij. Dat is het uh, goede nieuws met onder andere daar Philippe gilles Ber en Bollema, die ook inderdaad weer heeft aangesloten. De kopgroep, ja, ze hebben nog een gaatje, Sebast, maar veel is het niet. Nee, het was uh, 38 seconden toen wij net op dat plateau naar de Keutenberg stonden uh, te timen. Waar de wind trouwens van links behoorlijk hard van opzij komt. Er werd een klein waaier te getrokken bij de zes koplopers. Waar we natuurlijk nog altijd Oscar Riesebeek keurig mee zien draaien. De enige Nederlander nog altijd in de spits van de wedstrijd. Dan op 38 seconden dus het koppel Kreuziger-Casbarotto. Op 53 seconden de groep met Geesink, met uh, Mollema, waar tanking volgens mij ook nog bij zat. In ieder geval zag ik, uh, behalve Geesink en Floris de Tier, de Belg, die met het uh, rug nummer 1 zeg maar, rijdt namens Lotto Jumbo. Het nummer 1 zag ik daar nog een derde man van uh, Lotto de Jumbo van die Nederlandse ploeg bij. En ik dacht dat dat de teruggevallen tanking was. En kort daarachter, dat is niet veel. Een seconde of twintig rijdt een groep waar wij dus nu achter rijden... met in ieder geval nog Pieter Wening daarbij. Hier zit Michael Matthews ook bij, zo te zien. Ik kijk naar de rug van Jan Bakenlands. Bonny zit erbij namens Want die groep Cobert. En veel ploeggenoten trouwens ook van Bakenlands die hier het werk doen. Een groep van zo'n 17 man die probeert terug te keren in, bij de groep Robert Gesink Bouke Mollema. En dat is allemaal op een dikke minuut van elkaar na de beklimming van de Keutenberg. We zijn op weg naar de afdaling voor de laatste beklimming van de dag van de Gouwberg. In het kader herinnert u zich deze nog uit 1966. Spencer Davis Group, give ja. me some love Hij zat ondertussen een beetje te speculeren... op wat er zometeen nou gaat gebeuren. En jij zei, ik verwacht, weet niet wat ik van deze wedstrijd moet verwachten. En nou, ik verwacht er heel veel van, laat ja, dat, dat duidelijk wel, zijn. Ja. Maar dus heb je enig idee welke kant dit op kan vallen? Richting ja. ideeën als kampioenstrijs aan de ene kant... gelooft de andere kant er nog in... wie is er eigenlijk beter op papier... Ik geloof heel erg in het zelfvertrouwen van PSV. Uh, Ajax wil natuurlijk dat feestje verpesten. Maar ja, wat heb je er eigenlijk aan? Ik denk dat de intrinsieke drive bij PSV... vele malen groter is dan die bij Ajax. In, in, in dat opzicht hou ik het op een uh, overwinning van PSV. Maar zou ik gelijk kunnen worden. Het mooie ik geloof is, niet in Ajax, we zullen het heel snel weten. Want het is 18 minuten voor vijf. Over 2,5 minuten gaat het beginnen. We gaan overschakelen naar het Philips Stadion in Eindhoven. Naar Arman, Absaroglu en die Houtkamp. Het vuurwerk is al voor de wedstrijd en ik denk dat dat een lichte afspiegeling is van datgene wat misschien wel 90 minuten gaat gebeuren. En dan erna grote spandoeken. Proud to be a PSV fan. PSV fans, United supports PSV. Over de hele breedte van het veld. Een enorme spandoek. En dan achter het ene doel een heel groot spandoek. It's my life. En het heeft allemaal te maken met PSV. Want PSV moet kampioen worden. En humor hebben ze ook in Eindhoven. Want dat gebeurde er een minuutje of drie, vier geleden. Alle fans hebben een vlag in handen gekregen. En misschien weet je het als Ajax voor de Europacup speelt. Dan is er zo'n liedje en dan staat iedereen... Met the block heen en weer te zwaaien. En dat deden ze nu voor het eerst ook in het Philipsstadion, maar dan de PSV supporters. Het is een knipoog richting Ajax. Maar nu is die knipoog weg, want nu gaan we voetballen. We zijn er helemaal klaar voor. Ik hoop Danny Makkelie ook, de scheidsrechter die geassisteerd wordt door de heren Dix en Steegstra en Sima Mulder, de vierde man. PSV, we hebben het al gezegd, speelt met Gaston Pereiro en met Bergwijn. Ramselaar is het slachtoffer geworden. Nu Bergwijn weer in de basis staat in vergelijking met vorige week en Ajax. Ja, Ajax moet winnen, Arman, zo simpel is het. Ja, Ajax moet winnen en dan maar uh, hopen en kijken hoe ver de ploeg nog kan komen. Maar het is vooral het eergevoel waar Ajax uh, op zal rekenen. Want je wil niet de vernedering doorgaan om uh, PSV hier in eigen huis kampioen te zien worden door Ajax te verslaan. Dan moet je een erehaag vormen misschien wel. Dat is wat Ajax natuurlijk absoluut niet wil. Ik hoorde Hugo over dat het uh, gevoel bij PSV... PSV misschien nog meer zal zijn. Wij moeten hier winnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat gevoel minder zal zijn bij Ajax, want dat wil absoluut niet, natuurlijk niet. Dat PSV hier in deze wedstrijd landskampioen wordt. Voor het eerst is het sinds 15 mei 2011 dat een ploeg in Nederland kampioen kan worden door de rechtstreekse concurrent in een onderling duel te verslaan. Toen was het in de slotwedstrijd van het seizoen. Toen was het Ajax tegen Twente. Siem de Jong en Luc De Jong. Ze waren er wel bij. Luc in de basis bij PSV. Siem de Jong op de bank bij Ajax. 14 mei van het vorige jaar. Was er een feestje in Rotterdam. Nou, een groot feest, noem het maar zo. Want toen werd Feyenoord landskampioen. En vandaag op zondag 15 april hier in Eindhoven... gaat Feyenoord wellicht ontroond worden officieel als landskampioen. En de titel overdoen aan PSV. Erik Gudde, voormalig algemeen directeur van Feyenoord... die vorig seizoen nog stond te juichen toen zijn clubkampioen werd... heeft de schaal hier binnengebracht. En gaat hij misschien wel iets na half zeven overhandigen... aan Marco van Ginkel als PSV. Want dat moeten we benadrukken hier. Wint van Ajax bij een gelijk spel. Is PSV geen kampioen bij een Nederlaag Natuurlijk ook niet alleen bij een overwinning gaat die schaal straks de lucht in. We hadden al verwacht dat hier een Champions League-achtige sfeer zou zijn. En die is er inderdaad. Prachtige ambiance, prachtige omstandigheden. Dit kan toch anders niet dan een schitterend voetbalgevecht worden. En we zijn los in Eindhoven bij PSV Ajax. Daniel Swaap met de eerste paas naar voren richting Bergwijn. Komt niet aan en dan kan Izimab Merin samen met Jeroen Zoet. De enige speler die alle 30 wedstrijden heeft gespeeld bij PSV... In ieder geval in de basis. Die kon de bal naar voren spelen. Nu gaat de bal over de zijlijn. Hebben we de eerste overtreding gezien gemaakt door Hendricks. En mag er een vrije trap worden genomen door uh, Veldman. Terug van een schorsing. Speelt in plaats van Christensen als uh, rechtsback. Hij neemt de bal uh, strak en breed richting Huntelaar. Maar die komt niet tot koppen toe. PSV neemt weer heel even over. Ja en nu zelfs iets langer. Want er is dan ook nog een overtreding gemaakt bij Ajax. en Dus mag PSV na 41 seconden in Eindhoven de vrije trap nemen aan de rechterkant van het veld Veldman dus inderdaad terug bij Ajax. was veel over hem te doen na die wedstrijd in Eindhoven. Toen hij het zo aan de stok had met Lozano. En het in de nasleep van die wedstrijd vooral ging over hoe irritant Veldman wel niet was. Maar het hielp Ajax misschien ook wel een beetje in die wedstrijd door met 3-0 te winnen van PSV. Wat kan Ajax nu in Eindhoven... In de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV. En ingooien is er in elk geval voor Arias. De Colombian aan de rechterkant van het veld. Gooit de bal naar Pereiro. Weber zit ertussen. Komt de bal toch terug naar Arias. Opnieuw aan de rechterkant. Die speelt dan weer in. Naar Pereiro. Gaan hij een voorzet geven. speelt hij hem even terug? Hij zet de bal voor. Maar dan wordt hij weggehaald achterin bij Ajax. Ajax kan de bal niet in bezit houden. Want Brunet heeft hem gekregen. Gaat lopen en met de bal. Speelt hem naar buiten. Naar Bergwijn. Aan de linkerkant. Meteen even terug naar uh, Brunet. Brenet moet de bal doorspelen. Maar doet dat niet. Stuit op een tegenstander op uh, uh, Neres. En dan kan Ajax overnemen. En doet dat aan de linkerkant. Waar er balbezit is voor Taliafico. Taliafico, de Argentijn. Goeie aankoop geweest van Ajax. Heeft uh, uh, toch uh, aardig wat wedstrijden al in de benen. Is de vaste linksback geworden. En dan gaat de licht lopen. Over goede mensen gesproken bij Ajax. Speelt hem op Huntelaar. Huntelaar naar uh, Schöne. Schöne bal naar buiten. Naar Neres. Neres kijkt. Huntelaar vraagt. Neres geeft hem voor het doel. Daar komt de eerste mogelijkheid. Maar uitstekend werk van Izimab. Zorgt ervoor dat de eerste kans even voorbij is van Ajax. Ja, haalt de bal weg voor de voeten van Donny van der Beek. Schoenen heeft de bal weer voor Ajax aan de rechterkant van het veld. Wie komt helpen? Het is Veldman. Maar uh, Schoenen speelt de bal eventjes terug of houdt de bal vast en speelt dan opnieuw Veldman aan. Daar... Uh is dan een interceptie van Izimat. Die tikt de bal over de zijlijn. Ingooi is er voor Ajax. Na ruim twee minuten. 0-0 in Eindhoven bij PSV Ajax. En PSV heeft de bal inmiddels weer terug via Izimat. misschien hem naar voren richting De Jong. Overtreding wordt er gemaakt op De Jong. En dan krijgt PSV een uh, vrije trap te nemen. Zo ongeveer een meter of 6-7 voor de middenlijn. Het begin is dus voor Ajax. Want die kregen de eerste mogelijkheid van deze wedstrijd. Van de Beek had iets te veel tijd nodig om te schieten. Goede verdedigende actie van Izimat. Waardoor de kans uiteindelijk niet ontstond voor Ajax. Nu Zoet, die de bal wegtrapt. En daarom staat het nog 0-0 in Eindhoven. De bal terechtgekomen van Zoet bij de andere keeper, bij Onana. André Onana, die de bal even aan de voeten heeft. en uh, ja Even rustig de bal meegeeft aan Matthijs de Ligt. De Ligt de bal naar voren. Richting Huntelaar. Lange bal, bijna kansloos. Inderdaad kansloos. Schwab zit ertussen. En dan is het ook nog buitenspel. Dan ben je helemaal kansloos en mag PSV een vrije trap gaan nemen. De 124ste ontmoeting tussen beide ploegen. 51 keer won PSV 48 keer won Ajax. En 24 keer dus een gelijkspel. En als je kijkt naar de thuiswedstrijden van PSV tegen Ajax... is het 30 keer winst, 16 keer verlies. Balbezit voor Ajax, wilde ik zeggen. Dat is ook zo, omdat Pereiro de bal het laatst geraakt heeft... en de bal over de zijlijn gaat, inworp genomen... en komt uh, terecht bij Ajax, bij Max Weber. Het staat 0-0 na 3,5 minuut spelen bij PSV Ajax. Stand van zaken Amstel Goldrace, Gio... Ja, heerlijke hoor. op dit moment met verdurende demarages. Op dit moment krijgt van Avermaat die in de aanval gaat in het peloton. Daarvoor rijden nog steeds acht man. Zes man uit de oorspronkelijke kopgroep. Inclusief die Oscar Riesebeek, die Nederlander. Daar zijn Roman Kreuziger en Gasparotto bijgekomen. En die proberen nu uit de greep te blijven van de achtervolgers van het peloton. Maar het peloton rijdt op 16 seconden. En nu krijg ik Bouken Mollema hiervoor langs bij de finish. In het gezelschap onder andere van... de Even kijken. Ja, er zijn er nogal wat mannen bij. Hij rijdt met vier man daar uh, Rijdt hij achteraan. Ik geloof dat Mika Landa daar in ieder geval bij zat. En uh, Rui Costa ook in elk geval. Maar de koplopers dus. Kreuziger, Germay, Bono, Kredok, Gasparotto, Riesebeek zit daar in elk geval ook nog bij. En uh, Preben van Hekken. Dat zijn de mannen die op dit moment tien seconden hebben op dat uh, jagende peloton waar we de hele tijd aanvallen hebben gezien. En natuurlijk ook mensen die eraf hebben moeten gaan. Sebast. Ja, dat zijn er behoorlijk wat. En daar heb ik een aantal Nederlanders gezien. Onder wie Robert maar ook Mollema ook. Mollema rijdt een seconde of tien achter zeg maar, die elite groep. We gaan de Brakkenberg af en dan gaan we dadelijk aan de andere zijde. Dus uh, de weg omhoog. Daar zie ik de elite groep rechts afslaan. En het groepje met Mollema ja, dat volgt nu toch wel op meerdere seconden. Landa zit daar trouwens ook bij. Zij nu rechtsaf op 15 seconden van uh, zeg maar de elite groep. En daar dan kort achter rijdt een groep met Robert Geesink. Met uh, Jongholz, de Luxemburgse kampioen. En met Vincenzo Nibali, de haai van Messina... die in de Ronde van Vlaanderen werd gelost door Nicky Terpstra. En die dus nu ook op achterstand rijdt en probeert terug te keren... in de afdaling van de Brakkenberg bij die elitegroep. Maar ik denk niet dat dat nog gaat lukken. Terug naar Eindhoven, PSV Ajax, Andy Arman. 0-0 naar ruim 5 minuten. Maar PSV in een goede fase. Tot uh, twee keer toe. Laten de middenvelders van Ajax zich al te makkelijk aftroeven. En uh, daar ontstaan mogelijkheden uit voor PSV. De grootste was voor Van Ginkel. Na een mooie voorzet van uh, Pereiro. Die lepelde de bal over de verdediging van Ajax heen. Moeilijke kans wel voor Van Ginkel. Want hij moest al vliegend naar die bal toe. Om hem binnen te glijden. Dat lukte niet. Maar wel een aardige mogelijkheid. Nu komt Ajax met Kluiver. Die steekt hem al de bal op neer. Er is een goede kans. Terugleggen. Huntelaar. Die bal komt net achter hem. En daarop kan Huntelaar niet uithalen. Dat lukt hem alsnog om de bal te schieten. Maar dan. Dan is het blok al gevormd door de PSV Achterhoede. En wordt het slechts een hoekschop voor Ajax. Mooie aanval van de Amsterdammers. Razend snel. Kluivert. Nires gaat ook prima buitenom. Paasje van Kluivert is ook goed. Tussen de twee centrale verdedigers van PSV. En alleen de paas van Nires komt net achter hun te laten uit. Waardoor de spits van Ajax niet vol ineens kan uithalen. Wel een hoekschop. Maar er gebeurt voldoende in de eerste zes minuten in Eindhoven. Ja, alles eromheen geeft aan dat dit een topwedstrijd is. Ook het publiek dat enorm meeleeft. En de meegereisde Ajax-fans kijken naar de hoekschop waar Ziyech uh, staat. Ziyech met Schöne. Kort balletje op Schöne. Schöne met een voorzet. Richting tweede paal uh, wordt uh, half geraakt door Schwab. Bal gaat over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Mag gegooid gaan worden uh, door Ajax. En uh, Huntelaar laat dat over aan uh, Taliafico. En Taliafico de Argentijn. Eén doelpuntje gemaakt in dit seizoen tot nu toe. Gaat dat uh, doen? Dichtbij zoekt hij en vindt hij maar slecht gedaan door Weber. En dan een overtreding leek mij uh, van Ajax zijde, maar wordt niet gegeven. En als Slecht verdedigend werk van Luc de Jong. Ja, dat is ook een spits. Oh. En dan een overtreding van Kluivert. En dan uh, zegt Makkuli. Jongens, rustig aan. Niks aan de hand. Houd het even in de hand. En geen gele kaarten voor Kluivert. Die uh, eventjes uh, tekeer ging tegen Arias. Arias vasthoudt om de middel. En even opzij met een Juco neerlegt. Geen gele kaart. Wel een vrije trap voor PSV. Dat zelf meer dan een Wazari. Die had half op de rug. Maar oh, dat oh, daar ik... hebben we straks nog wel over. Het is in elk geval 0-0 na ruim 7 minuten. Doeltrap. Vrij trap natuurlijk voor Jeroen Zoet. Kluivert die die vorig seizoen een van de hoofdrolspelers was in deze wedstrijd. PSV Ajax. Toen won PSV door een uh, vroege goal van Locadia. Vrije trap met 1-0. Kluivert had het erg aan de stok met Locadia. Maar nu is uh, Kluivert een jaar verder. Iets volwassener misschien wel. PSV intussen. Bijna de bal onderschept van Van Ginkel. Helemaal nu. Lozano als hij de bal bij de Jong krijgt is in de kans. Hij krijgt hem bij de Jong. Maar de Jong wordt uh, op tijd gehinderd door uh, Matthijs de Licht. Om echt vol uit te halen. Hij schiet nog wel. Maar... Kan niet alle kracht achter die bal zetten. En daarom een vrij eenvoudige redding voor Onana. Ajax intussen aan de andere kant. Met Kluivert en de bal naar de linkerkant. Naar Taliafico. Talia Fico van de Beek. En zo is het een bijzonder prettige opening. Zeker ook omdat PSV er bovenop zit bij Ajax. En Ajax daar even wat moeite mee heeft. Nu Schöne. Ja, die kan de bal niet kwijt. Wordt opgejaagd door Pereiro. Hij heeft nog altijd de bal. Moet dan terug naar Onana. En het publiek maar zingen en zingen. Want het is natuurlijk geweldig weer. Een graadje of 17, 18 als de bal de diepte. Gaat. En uh, men erg veel plezier heeft in het stadion. Onderweg ook alle kroegen zaten vol in de buurt van het uh, Philips stadion. Allemaal in afwachting op de wedstrijd. En die is nu 8,5 minuut bezig. PSV Ajax 0-0. Ja, en een uh, ingooi voor Ajax. aan de linkkant. Taliafico gooit hem even terug op Max Weber. Hij dus centraal achterin met de licht. De bek zijn Veldman en Taliafico bij Ajax. Neres draait goed weg bij Isimat. Krijgt de bal bij Huntelaar. Die kaatst weer met Neres. Die inmiddels is doorgelopen. Krijgt dan een zetje. Een licht zetje van Izimat. Gaat gelijk liggen. Ajax krijgt een vrije trap. Makkelij dus de scheidsrechter van dienst in deze kampioenswedstrijd. Mogelijk van PSV. Vloot al één keer eerder een kampioenswedstrijd. Dat was toen van Ajax een paar jaar geleden. Geen Björn Kuipers. Die heeft een weekendje vrij. Want die vloot midweeks nog een mooie wedstrijd in de Europa League. Dus mag Makkeli het doen. Nadat de kampioenswedstrijd vorig seizoen van Feyenoord werd gevlogen, gefloten fl door Dennis Higler. Nu de beurt dus aan Makkeli. Vrije trap voor Ajax. Scheune achter de bal. Driemans muurtje. Van PSV wordt op afstand gezet door de scheidsrechter die dan nog even moet gaan praten met allemaal mensen in het 16 meter. En als dat allemaal is gebeurd, dan mag Sjeunen of Zieg het gaan doen. Misschien wel ineens. Ja, het is een beetje ver, maar het zou kunnen. Makkali heeft gefloten. Zieg. Lijkt mij het meeste te kijken om een bal toch bij, richting de tweede paal te geven. Nee, het is Schöne. Die probeert het. Oh, ja, dat is knap. Als je hem zo ver en zo hoog naast... dan moet je wel echt helemaal verkeerd raken. Overigens over Kuipers gesproken. Die uh, zit nu in het vliegtuig richting Italië... om daar op trainingskamp te gaan met het oog op het uh, WK... Met alle andere WK-scheidsrechters. Dus uh, die is er sowieso niet bij. En uh, ook uh, volgende week niet, volgens mij. Ja, volgende week wel. Fluit in de zie bekerfinale, uh, ja. Dan is hij weer terug. Zeker. Uh, Erik ten Hag hebben wij in beeld. Erik ten Hag maakte zich uh, ach, een beetje belachelijk in de ogen van Eindhovenaren... door te zeggen dat men in Eindhoven heel erg bang is voor Ajax. Nou. Dat betwijfel ik of dat die angst er zo verschrikkelijk is met de 7-punten voorsprong in de competitie. Maar goed, ze kunnen het laten zien. Uh, zowel Ajax als PSV uh, of er angst moest zijn. Balbezit voor Veldman voor Ajax. Hij is nu op de helft van PSV. En krijgt de bal bij Neres tegen de rechterzijlijn aan. Zo, de hoogte van het 16 meter biedt van PSV Neres. Kijkt kan hij naar voren? Nee, hij moet terug naar Veldman. Zo heeft Ajax wat meer de bal in deze fase van de wedstrijd. Is het echt een wedstrijd in balans? Wat mogelijkheden voor beide ploegen gezien. PSV via Van Ginkel, Ajax via Huntelaar. Nu van de Beek, rechterpunt 16 meter gebied. Bal gaat naar Zierg. draait handig weg bij Isimad. Zierg kan hij ook schieten? Nee, dat kan hij niet. Maar Ajax krijgt de bal weer terug. Nu wel een schot van Zierg in de korte hoek, maar daar ligt al Jeroen Zoet klaar. Om de inzet van Hakim Ziyech in ontvangst te nemen. En dat doet hij dan ook. Acht goals voor Ziyech in deze competitie. Maar uh, misschien wel belangrijker. 13 keer was hij de aangever. En hij is goed in vorm de laatste weken. Op weg naar dat WK waar hij natuurlijk naartoe gaat voor Marokko. Terugspeelbal. Lastige van of, nou ja niet heel lastig, maar wel een vervelende voorzoet. Die krapt de bal maar ineens naar voren. Ja, Van der Beek die kan hem zomaar overnemen. Omdat Pereiro even stond te pitten. Speelt de bal naar buiten. En dan uh, Zier. Zie je kijkt en vindt. Nee, vindt niet. De bal is uh, te hard en te diep. Voor Neres. De bal gaat over de achterlijn. Uh, de vorige wedstrijd uh, tegen Groningen, of twee weken geleden tegen Groningen, speelde in de tweede helft Zier vanaf de rechterkant. Dat werkt uitstekend. Want Ajax werd echt, euh, nou, je wil niet zeggen, weggespeeld door Groningen. Maar euh, kwam 1-0 achter en had misschien wel 3-4-0 achter moeten staan in de eerste helft. En toen Ziyech vanaf de rechterkant ging spelen, ging het opeens lopen bij Ajax. Ze kijken of dat vandaag euh, ook nodig is. Als Isimab Merin de bal gekopt heeft en opgevangen wordt op de knie door Veldman. Maar die levert in bij de Jong. De Jong naar Pereiro. Binnendoor kan de bal naar euh, Irving Lozano. Lozano glijdt even weg. Sprengt hem voor. Oh, wat een redding van uh, Onana. Of was het... De licht. In ieder geval was het een kans voor PSV. De eerste echte hele grote. De voorzet van Lozano vanaf de rechterkant. En bij de eerste paal stond Luc de Jong klaar om die bal binnen te tikken. Dat deed hij ook. En kwam hij dan tegen de keeper aan. Tegen... Onana, ja, tegen de zijkant van de voet van Onana. En zo blijft het volgens nog 0-0, maar wel de eerste hoekschop voor PSV. En PSV is erg gevaarlijk met hoekschoppen dit seizoen. Hoekschop vanaf de rechterkant. Onana gaat de lucht in. Eén vuist, die bal uh, ja, schiet omhoog. Maar de bal is niet weg. Nu wel als de bal wordt teruggekopt door uh, Izimat. En gewoon in de handen beland van uh, Onana. Die ziet dat Nires aardig vrij staat. PSV uit de organisatie, dus maar snel uitgooien. Dat heeft Onana gedaan. Nires nog steeds met de bal aan de voet. Inmiddels aanbeland op de helft van PSV duurt wat te lang. Daarom heeft PSV weer genoeg spelers terug. Vrijheid is er bij Veldman. Daar gaat de bal niet naartoe. Want Nires wil zelf. Het. Krijgt de bal van Zieg. Nu dan Nires toch maar wel naar Veldman. Na 13 minuten 0-0 in Eindhoven. Daar komt Nires bijna weer in balbezit. Maar het paasje van Veldman is niet goed genoeg. En Izimat kan onderscheppen. Schiet de bal wel weer zo. Maar over de zijlijn. Had niet gehoeven. Had ook gewoon naar voren gekund. Ingo is er voor Ajax. Grootste kans dus in de wedstrijd zo even gezien. Die was voor PSV, voor Luc de Jong. Maar Onana bracht knap redding. We hebben bijna een kwartier gevoetbald in het Philipsstadion in Eindhoven. En de topper tussen PSV en Ajax is 0-0. 1 minuut voor vijf. Nieuws en weer straks om half zes. Of misschien wel ietsje daarna. Want tot die tijd is er voetbal en fietsen. De laatste tien kilometer zijn al ingegaan. Van de Gold Race. Gio. Ja, lekker paarden hoor. In deze finale. Die dan toch uiteindelijk is echt is losgebarsten. Na de Keutenberg. We hebben een groepje met gelosten. Waar grote namen bij zitten. Daarover Sebast zo meteen. Maar we hebben een kopgroep met drie man. Daar zit Oscar Riesebeek in één keer zomaar weer bij. Daar zit ook Matteo Bono bij. En we hebben daar Jacob Voegels. Vogelzang is met Valverde, Sagan, Alaphilippe, Valkrin... met uh, Kreuziger en Gasparotto naar de kopgroep uh, toegereden. Die zijn bij de oorspronkelijke kopgroep gekomen... en daar waren Riesebeek van Hekken, Craddock en Bono nog van over. Maar er werd gekeken naar elkaar, ze wilden niet overnemen. Alaphilippe maakte zich kwaad, uh, Gasparotto maakte zich kwaad... en toen dacht Riesebeek, weet je wat, ik ga het even proberen... maar op dit moment...